De vader van een gezin uit Huizen, die nog vast zat omdat hij volgens de IVD hetzelfde wilde doen, komt weer vrij. Hij wordt nog wel verdacht van voorbereidingen om deel te nemen aan terroristische activiteiten. Minister Plasterk wil een nieuw onderzoek naar elektronisch stemmen. Hij heeft eerder al gezegd dat hij mensen wil laten stemmen met een computer die dan het stembiljet uitprint. De uitslag is dan snel bekend en er wordt niets opgeslagen. Maar Plasterk wil nog wel een paar dingen laten uitzoeken. Onder meer hoe lang de ontwikkeling van de computers duurt en hoeveel dat gaat kosten. Burgemeester Van Aartsen van Den Haag heeft beperkingen opgelegd aan drie van de vijf demonstraties die gepland staan voor volgende week zaterdag. De organisaties AVA, ProPatria en NVU moeten op de aangewezen locaties blijven. Aan de Muslim Defense League en Geen Stijl zijn geen voorwaarden gesteld, behalve dan dat er geen enkele demonstratie in de Schilderswijk mag plaatsvinden. Visverwerkingsbedrijf Foppen is aangeklaagd door een Amerikaanse vrouw. Ze werd in 2012 ziek na het eten van gerookte zalm. In hetzelfde jaar overleden in Nederland vier mensen na het eten van zalm van Foppen. De vrouw van 39 kocht de vis in een Amerikaanse supermarkt. Ze kreeg salmonella, moest meerdere operaties ondergaan... en betaalde een ziekenhuisrekening van 52.000 euro. En ook heeft ze last van een spastische darm. Het weer, geregeld zon, maar ook wolkenvelden, zo ongeveer 20 graden... Ook morgen geregeld zon. In de kustprovincies dan ook weer wolkenvelden. En het wordt dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de files van 4 kilometer of langer in de Randstad. A1 Amsterdam Amersfoort, bij Muiden 4 kilometer. En datzelfde geldt voor de A20, hoek van Holland Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. A27 vanuit Utrecht naar Almere, tussen knooppunt Rijnsweert en knooppunt Eemnes, 12 kilometer. En op de A27 van Utrecht naar Breda staat tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum 5 kilometer file. Tot zover de verkeer.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 Het nu, de muziekboulevard. Meer luisterplezier. Met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. ZIJ-F-M. Je schuimt de straten af en volgt de dievenspoor. Met schooiers en soldaten...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 Ik ken ze één voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, de zo stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van zijn kwijl. Oh, en mijn Je naam in het rand bij het blond schuimend bier. Malle babbe, kom, malle babbe, kom hier. Lekker stuk malle, meid, lekker dier van plezier. Malle babbe is rond, malle babbe is blond. Een zoen op je mond, malle babbe, la. Een houten plank, een pot, de slijker is in zijn kijken is een bank. De zwakke, is pak om zijn zondige lijf, bang voor de duivel en bang voor zijn wijf. Een zuinige cent in het zakje doen, zo koopt hij zijn ziel weer terug en zijn fatsoen. En jij moet achteraan in het donker ergens staan, zoals het hoeft.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 je naam weer hoort Bij het blond schuimend bier Malebabe kom Malebabe kom hier Lekker stuk male meid Lekker dier van plezier Malebab is rond Malebabe is blond Een zoen op je mond Malebabe Korenlind in Haarlem op 13 september. Aan het Korenlind 2014 doen maar liefst 129 koren mee. Ze komen van heinde en verre. Uit onder andere Goes, Aardenhout, Herugewaard, Harlingen, Lunteren, Amsterdam Noord, Leiden, Krommenie, Ede en Meidrecht. Door heel Haarlem op diverse locaties treden zangkoren met veel enthousiasme op. Van klassiek tot pop, er valt van alles te beleven. Kijk voor meer informatie www korenlint.nl slash programma Kom en sing a simple song of freedom Sing it like you've never sung before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 People here don't want a war. 700 million. I want freedom, freedom. Op 14 september gaat het 13e seizoen van om half drie smiddags van het concertreeks jazz in Zandvoort van start in Theater de Krocht. Grote Krocht 41 te Zandvoort. De opening is met niemand minder dan de oorsprong Amerikaanse zangeres Marjorie Barnes. Zij wordt begeleid door pianist Rob van Bavel, slagwerker Mark Schenk en bassist Erik Timmermans. De passie voor zingen begon voor de New Yorkse zangeres Marjorie Barnes bij het kostbalkoor. Na een uitstapje in de showbizwereld van Broadway... werd zij in 1975 uit honderden kandidaten gekozen... als nieuwe liedzangeres van de popgroep The Fifth Dimension. Tijdens de vele en intensieve toenees... deelde zij het podium met onder meer Sammy David Jr., Frank Sinatra en Billy Axton. In 1981 vestigde zij zich in Nederland... en gaf ze onder andere les aan het conservatorium Ehovensum. Zij nam met Jerry Van Rooyen een album opgetiteld I've Got A Name... En was gedurende een jaar als vocaliste verbonden aan het Avro's Jazz Orkest. Majorie was onder andere een aantal stukken zingen dat door haar bewonderde Sarah Faugen. Reserveren kan via de website www.jazzinzandvoort.nl Het kan ook telefonisch op 023-5310631. Ik herhaal 53106. De toegangskaarten bedragen 15 euro per concert en indien u alle concerten wil bijwonen, kost een paspatoe slechts 100 euro. Paul, naast de krocht is een gloednieuwe parkeergarage gebouwd waar u tegen een zeer redelijk tarief kunt parkeren. Het sfeervolle theater biedt plaats aan maximaal 200 personen. Het is aan te bevelen om te reserveren. Voor 8,50 extra kunt u genieten van een diner, bereid door de sympathieke zaalbeheerder Theo Smit. Op het menu staat ditmaal snitsen met aardappels en groenten plus de cel. Voor het eten is vooraf reserveren noodzakelijk. You by my side, that's how I see us. I close my eyes and I can see. church i see the people your folks are mine happy and smiling and i can hear sweet voices sing Your hand in my hand This is the hour, this is the more Op reis door Zandvoort aan Zee. De gezamenlijke historische verenigingen, welke vertegenwoordigd zijn in de stichting Behoud Zandvoort Cultuur Erfgoed, organiseert op zaterdag 13 en zondag 14 augustus het Landelijke Open Monument Dagen in Zandvoort met als thema Op Reis. Het programma ziet er als volgt uit. Zaterdag van 11 tot 5, tentoonstelling we gaan naar Zandvoort in het Zandvoort Museum, Zwaluwestraat 1. Wethouder Gert-Jan Bluis, Kunst en Cultuur, opent om 11 uur officieel de fototentoonstelling. En om 1 uur en om 3 uur start een rondleiding vanaf het Zandvoortmuseum naar station Zandvoort aan Zee. Zondag, van 12 uur tot 5 uur, bent u welkom om de tentoonstelling te bezichten in het Zandvoortmuseum. En om 2 uur en om 3 uur kunt u meerijden met paard en wagen van Jaap Kroon naar de dorp. De kosten zijn 5 euro per persoon per rit, kinderen half geld. De opbrengst gaat naar Metakidsonderzoek Stofwisselingziekte. De toegang tijdens de open monumentdagen in Zandvoort Museum zijn gratis. U kunt tevens de bijzondere tentoonstelling Historic Grand Prix bezichtigen. Zondagmiddag is er eveneens een orgelconcert van Henk van Ameron. Uitgevoerd worden werken van onder andere Bach, Jozef Haydn, Mendelssohn en Mac Reger. Het concert wordt gehouden in de protestantse kerk Poststraat 1 te Zandvoort. Van drie tot vier uur zal het concert plaatsvinden. De kerk is vanaf half drie geopend en de entree is gratis. Girl, you'll be your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 Take my hand Vorig jaar was de Jutterkofferbakverkoop op de Gasthuisplein in Zandvoort een groot succes. Daarom heeft de organisatie besloten om het evenement weer te gaan organiseren op 14 september om 10 uur. S morgens. Wilt u ook spullen verkopen op deze Jutterkofferbakmarkt? Dan kunt u een plek reserveren voor 10 euro via www.onair-events.nl of telefoonnummer 06194. 27070. Ik herhaal 06 194 27070. Tevens kunt u een inschrijfformulier gehaald worden bij het Wapen van Zandvoort, Gasthuisplein 10 in Zandvoort. Daar kunt u dan ook meteen betalen. Meer informatie Gasthuisplein e-mailadres info onr eventsnl De eerste uren is er nog enkel bismaak mogelijk. Verder zijn er wolkenvelden en zeer lokaal kan het wat motregen vallen. Maar van het noordwesten uit laat de zon zich steeds vaker zien. De maximum temperatuur liggen rond de 20 graden en de noordelijke wind is zwak tot matig en draait geleidelijk naar het noordoosten. Komende nacht zijn er opklaringen en kan op meerdere plaatsen mist ontstaan. De minimumtemperatuur wordt ongeveer 9 graden. Morgen overdag zijn er perioden met zon en blijft het droog. De middagtemperatuur wordt een graad of 21. De noordoostelijke wind is zwak tot matig. Zaterdag vrij zonnig. De minimumtemperatuur ligt rond de 11 graden. De maximumtemperatuur tussen de 20 en de 22 graden. Er is veel wind uit het noordoosten. Zondag vrij veel bewolking. De minimumtemperatuur ligt rond de 12 graden. De maximumtemperatuur tussen de 20 en de 22 graden. Er is veel wind uit het noordoosten. Langs de kust licht bewolkt, in het zuiden van het land vrij veel bewolking en een maximumtemperatuur van 21 graden. Somebody to love somebody the way I love you. Can't you see what I am? To somebody the way I love you. Oh no, don't know what it's like, baby. You don't know what it's like to love somebody. To love somebody the way I love you.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 Wethouder Kuipers laat nu weten dat de NS een aantal maatregelen heeft genomen om de service aan de toeristen te verhogen. Waaronder medewerkers ter ondersteuning en mogelijkheid van creditcardbetaling. Op andere maatregelen wordt nog gestudeerd. Ochtenden van 10 uur tot 12 uur... helpen mediacoaches van de bibliotheek je graag op weg... om je e-book voor je computer, laptop, e-reader, tablet of smartphone. Donderdag 25 september zijn ze aanwezig in de bibliotheek Heemstede. Op maandag 29 september komen ze naar Bibliotheek Zandvoort. De workshop is gratis voor leden. Reserveer je kaartje online via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl. Met jouw bibliotheekpas kun je nu heel makkelijk e-books lenen... Zowel voor je tablet, mobiel, computer en e-reader zijn duizenden e-books beschikbaar. Maar hoe werkt dat precies? Hoe moet je een account aanmaken? Welke e-books kun je lenen op een e-reader en welke niet? Welke werkt de lezen-app en welke download je deze? Heb je een laptop, een e-reader, tablet of smartphone? Neem deze dan mee. Datum en tijdstip van de locatie. Donderdag 25 september van 10 tot 12. De bibliotheek Heemstede Julianaplein 1. En maandag 29 september van 10 tot 12. De bibliotheek Zandvoort Louis-Davis-Carré 1. Plus a knob close Swimput shop and we'll soar, and we'll dance the dance of love forevermore. As we did.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 Prijs per persoon is 2,50 en het telefoonnummer is 023 5713546. Ik herhaal: 5713546 op de website www.cafekoper.nl. In the In the Dutch Mountains Mountains of the Queen of the Dutch Mountains.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 I'm Bantis, Bantis, Bantis, Bantis, Bantis, Bantis. Live entertainment bij Holland Casino met Jazz in the City op 14 september om 4 uur middags. Geniet van het heerlijke klanken van Jazz in the City op de zondagmiddag bij Holland Casino Zandvoort. En twee voorwaarden: leeftijd 18 jaar en geldig legitimatiebewijs. De dresscode is stijlvol en verzorgd. Meer informatie, Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7. De prijs per persoon 5 euro, met uitzondering van de favorite cardhouders Holland Casino. Telefoonnummer 023 57 -40542. Ik herhaal 57 -40542. En het eindigt om 8 uur s avonds.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 Gratis inloopspreekuur van Visio. De laatste vier maanden van het jaar... zijn er weer inloopspreekuuren van Visio in de bibliotheek. Visio ondersteunt slechtziende en blinde mensen... bij hun vragen over leven, leren wonen en werken... met een visuele beperking. Tijdens het gratis inloopspreekuur... kunt u diverse hulpmiddelen uitproberen en bekeken worden. De onderstaande data en uren kunt u naar de inloopspreekuur... in de Zandvoortse bibliotheek. Woensdag 1 oktober woensdag 5 november en woensdag 3 december, van 10 tot 12. Kijk voor meer informatie op www.bibliotheekzuidkennemeland.nl of www.visio.org. De locatie is Bibliotheek Zandvoort, louis Davidskaree 1, te Zandvoort. When I first saw you. I saw love and the first time you touched me I felt love and after all this time you're still the one I love mmm yeah looks like we made it look how far we've come up baby we might have took the long way together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 tot volgende week donderdag.